Twee uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft afgelopen avond een man neergeschoten op het burgemeester van Lierplein. De man richtte met een baksteen vernielingen aan op het plein en verzette zich tegen zijn arrestatie. Een poging om de man met pepperspray onder controle te krijgen mislukte. Uiteindelijk loste de agenten twee waarschuwingsschoten, gevolgd door een schot in het been van de man. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.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 Later overdag kan de zon doorbreken. Het wordt drie tot zes graden. En zaterdag trekt een gebied met lichte regen over het land. Dit was het NOS-journaal. Even wat proberen, hoor. Ja. Begin zo, hoor. Maak je geen zorgen. Het is vrijdag de 13e, we gaan gewoon de show doen. Maakt helemaal niet uit. Hallo, Goed. Goeie... Goedenavond Goedenavond of goedenacht. Ja. Is, is dit Peter? Ja, dat is ik ja. Hi, Peter met Astrid, de nachtzuster van Radio 1. Ja? Ja, ik heb je twee weken geleden wakker gebeld... omdat jij me gemaild had dat je uh, anders dat misschien... Op, ja. ja, en toen mailde je daarna van... dat zou je eigenlijk iedere week wel mogen doen. Ja. We gaan beginnen. Oké, okay, ja hoor. Ja, wakker? Ja hoor. Hartstikke goed. Doei. Doei. Nee, niet doei. Blijf, blijf luisteren, Peter.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 Vrijdag de 13e is het. Welkom Peter en welkom ook als je niet Peter bent. En ook als je niet Peter bent, draait dit programma vannacht helemaal weer om jou. Als je rondloopt met een vraag die je graag een keer wilt stellen op Radio 1... dan is dit je kans. 0800 1121 is het telefoonnummer. Uh, mailen kan ook, nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. En mocht je me mailen dat je graag wakker gebeld wil worden voor dit programma... dan is dat te regelen. Uh, Twitteren kan via... Nachtzuster Chatten kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. Facebook.com slash nachtzuster is ook actief. Maar de makkelijkste weg om mee te doen aan dit programma is 0800 1121 met een vraag.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 Nachtjuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjuster, haal ik de morgen? Nachtjuster, doe iets aan de pijn.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 Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuste, hey, al niet de hey. morgen. Hey.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, oh, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster. Oh, oh, wat iets pijn, de pijn, de pijn, pijn. Goed nacht, zuster. Goed nacht, zuster. Goed of er iemand even iets aan de pijn kan doen. Nou, helaas ben ik daar niet toe bevoegd. Ik ben de enige nachtzuster zonder EHBO-diploma. Maar ik kan wel helpen als je rondloopt met een vraag... of als je zo dadelijk een antwoord wilt geven via 0800 1121. Uh, en dat ga ik dan ook doen. Guido, goeienacht. Goedendacht, Astrid. Hallo, zeg het eens. Ik heb de volgende vraag waar ik al de tijd mee zit. Um, op radiojournaals um, krijg ik eigenlijk heel vaak een quote te horen van... Nou ja, een of andere buitenlandse president of een belangrijke figuur. En dan zegt de journaallezer altijd... Uh, president, uh, nou ja, zussen me zo uit uh, dan dat land... Ja. Uh, heeft gezegd dat en dan, en dan zegt hij wat hij gezegd heeft. En dan vervolgens hoor je dan ook nog eens een keer het echte fragment. En niemand die het verstaat, want het is in een taal die niemand verstaat. En ja Wat ja. is nou eigenlijk nog het nut van um, het laten horen van zo'n quote? Uh, als je eigenlijk al die vertaling daarvoor gegeven hebt op het journaal, op tv... dan ik kan ik me voorstellen dat je... Nou, dan zie je het fragment zelf in ondertiteling. Mm -hmm. Dat kan worden waarde. Maar ja, waarom, waarom is dat eigenlijk? Ja, het, het lijkt mij... Uh, de, het lijkt het uh, uh, attentiewaarde, denk ik. Ja. Dat er even iets gebeurt. Dat je denkt, wat gebeurt er? <laughs> dat je denkt, ik versta die manier niet. Maar gelukkig heeft... Uh, ja... Al voor mij vertaald. Ja. Dan iets van, ja, maar is dat wel die president? Of, wat, of is dat wel die meneer? Nee, we hebben hier wel drie, drie acteurs zitten, achter de schermen, die al die dingen inspreken. Die kennen alle talen. Nou, <laughs> en zeg maar Kun jij even president Madura, uh, Maduro, Maduro doen? En dan, uh, ja, die gaat op Dat uh, kan ik niet. Dus, um... Ja, maar ik vond eigenlijk... Ja, waarom eigenlijk? Ik... ik, ik... Ik voor oh, mij is het geen toegevoegde ja. waarde. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat voor andere mensen wel toegevoegde waarde heeft. Oh, dit maar... is fijn dat je die toevoeging doet. Nee, ik vind dat wel grappig. Als mensen zeggen, ja, voor mij hoeft het niet. Ik Ja, ja, voor, ja voor mij hoeft het niet. Nee. Voor mij Nee, ja, als we het alles doen lekker. zoals Guido het wil, dan gaan we hier zo uh, een, een uur over... Um... Waar gaan we dan over praten, een uur? Nee, ik heb, ik heb geen idee eigenlijk. Waar oh. we een uur over kunnen praten... Nee. Uh, Weet je, Mickey, dat is nou een goede tegenvraag. Ja, die had ik je stel, niet aan te niet? <laughs> nee, maar ik vind het een goede vraag. Ik, ga, uh, ik zal eens even kijken, want uh, Anouk die, is, uh, die zit bij het nieuws. Kijk. Die, die weet dat natuurlijk, dat ze onze nieuwslezerette. Ik, uh, ik ben erg benieuwd wat haar antwoord is. Maar het is dus niet, jouw vraag is niet waarom ze het vertalen, maar jouw vraag is waarom ze het origineel nog uitzenden. Dus nee, ze is. kunnen ook zeggen. Uh, Obama heeft vandaag gezegd dat Obamacare uh, uh, echt uh, heus wel uh, makkelijk is om je in te schrijven. En dan hoor je daarna nog... It's really easy to subscribe yourself. Scribe, scribe, nou ja. En dan Zo denk iets, jij, Ja, ja dat had ik, de, die quote had ik niet. Nou ja, nee, maar het is toch leuk om dan nog eventjes... Dat is, dat is alsof je de kleurplaats uh, inclusief kleurtjes krijgt. Ja, is het leuk? Ja, nou, ik oh, nee. denk het leuk. <laughs> ja, ik, ik denk, ja... Beetje efficiëntie, radiotijd is duur. Ja, dat is wel waar. Uh, het ja, kan waarvoor... sneller. Ja. En dan hoor je natuurlijk ieder uur ook nog eens een keer, maar goed, dat kan ik me voorstellen als je het mist. Maar... Ja. nou, ik, ik hoorde ook laatst hoorde ik uh, uh, op radio 1 van die demonstranten, een, op radio 1, een van die demonstranten op, uh, op dat plein in Kiev. Ja. En toen dacht ik inderdaad ook van ja, maar het kan ook zijn dat hij nu zijn bestelling bij de Chinees aan het doorgeven is. Dat is even niet, niet meer te controleren voor mij. Maar. Maar je vond het toch leuk? Even, ja, ja, het kleurt in. Ja, ik ja, weet niet hoe ik het duidelijk even. eruit moet leggen. Ik ga het aan Anouk vragen. Of zij of zij. Ja. Want misschien is dat wel helemaal niet de reden dat, dat men het hier doet. Oké, okay. nou dankjewel. Je ja. Ja. Nee, jij bedankt voor je vraag. Want dat is een okay. beetje het principe. Kijk, als jij niet belt, dan zit ik hier de hele nacht. Um... Ja, dan denk ik dat ik het telefoonboek ga voorlezen of zo. Ja, is ja. dat een attentiewaarde dan, of niet? Dat vraag ik me af. Ik denk ja. dat, dat het na, na een minuut of twee toch danig afneemt. Zou, ja. Het is een experimentje waard, Guido. Nou, ja, we kunnen het proberen. Dat ik, dat ik gewoon ga voorlezen, net zolang totdat er mensen gaan bellen en zeggen: Alsjeblieft. Nee, nee. Dank je wel voor je vraag. Ik ga snel een ja. antwoord zoeken. Goed zo, dank je wel. Hoi. 0800 1121. Theo, jongsma. Oh, wacht even hoor. Ik moet heel even kijken of ik nu de goede volgorde aanhoud. Nee, Wim Wim van Meersen. Ja, goede Hallo. Nachtzuster. Dag. Een echte vraag voor een nachtzuster is dit. Oh jee, nou, ik maak me nu al zorgen. Nou, ik ja. reis veel met de trein. En een half jaar geleden was ik in Spanje. Ja. En toen had ik een trein gemist, maar die trein die was uit de bocht gevlogen. Oh. Had ik geluk gehad. Ja, dat is ja. de beste en, trein om en, te, en te missen. De laatste trein vliegen er meer treinen uit de bocht. Door de mensen bijvoorbeeld de conducteur, de, de, de machinist, is gewoon te bellen. Of, te, of, of, of spelletjes te spelen op zijn telefoon. Is dat de reden, ja? Nee, en ook. ook, ook. Oh. Ze mogen nou ook niet meer bellen. Nee. Nou, in ieder geval. Zelfs in België is er eentje betrapt die, die dus uh, aan het bellen was. In, in, in Frankrijk hadden ze opgenomen dat hij aan het bellen was en ook had moeten remmen. Affair. ja. Nou is mijn vraag: nu reis ik ook veel in Nederland en dan heb je dubbeldekkers. Ja. En dan ga ik altijd achterin zitten vanwege als je iets een keer bots, dat de klap van voren valt. Ik weet niet of dat wel. Oh. Ja. Maar nou is mijn vraag. Is het nu veiliger om beneden te zitten of boven in de, in, de, in, de, in, de, in de dubbeldekker? Als ik beneden zit, kan ik dus laag over de grond eruit vliegen en tegen de berm op. Maar als ik boven ja. zit, dan vlieg ik eroverheen. En dan zie ik wel waar ik terecht kom als ik uit de trein vlieg. Dus mijn vraag is, waar is het veiliger? Boven of onder? Ja. Van de trein. Als veiliger zitten. Ja, waar, waar, waar, waar is de, de minste weerstand of meeste weerstand wat je er ook van maakt? Ja. Die vraag heb ik. Nou, dat is een ja. goede vraag op zich. Ja, en dan heb ik nog een antwoord op de vorige bellen. Ja. Want ik luister heel veel naar het programma en de meeste vragen kan ik vaak beantwoorden, oh. maar dan bel ik niet eens nee. door logica. Ja. Door logica. En ja. ook de, dat. Zou ik kunnen beantwoorden waarom dus, dus die, die gesproken tekst en beeld, beeldtekst en gesproken tekst in Nederland extra wordt gedaan? Ik denk dit is een zeer multiple culturele samenleving uit alle landen van de hele wereld werken en wonen hier mensen mm -hmm. en ik denk dat ze dat voor onze gastarbeiders doen oh mooi ja. ja dus als ze zo'n stukje zeg maar, geluid uit Oekraïne even uitzenden dat Juist. is dat voor de mensen die in Nederland wonen die uit Oekraïne, die van de rest geen chocola kunnen maken maar die denken dan Just. één keer in de maand kunnen ze tenminste nog tien seconden verstaan ja en de groeten ja. Ah uh, ja, dag. Dus ik dag. Oh ja, dag meneer van Meers. Dag. Dus waar zit je veiliger? Onder in de dubbeldekkerstrein of boven in de dubbeltrekkers... dubbel... dubbel dr, dr, dubbele trein? Of um, als je misschien een antwoord hebt op de vraag van Guido... over waarom er quotes, oftewel geluiden... oftewel uh, uh, uitspraken van betrokken mensen worden uitgezonden... Uh, op Radio 1 in het journaal. Ik zal straks ook even aan Nanoek vragen, onze nieuwslezer is. 0800-1121. Um, ja... Eens even kijken hoor. Dan ga ik nu denk ik maar praten met Theo Jongsma. Denk ik hoor. Ik weet het niet. Oh, kijk, wacht. Ik, weet, ik, ik zie nu waar ik moet kijken op mijn papiertje. Trace, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Daar. Ben ik weer? De... Ja? Hoor je mij? Ja hoor, alleen jij hoort jezelf met een zeg maar niet, uh, niet hele kleine vertraging oh. weer terug. Omdat je of de telefoon. Nou, ik heb de computer... een leuke vraag, denk ik. Oh, ja. Uh, ik zou graag willen weten waar ja. al die uh, boetes naartoe gaan die opgelegd worden door de multinationals, onder andere door Nelly smith Cruise. Ja, Waar gaat de geld naartoe? Ja, daar hebben we het uh, een paar weken geleden ook over uh, gehad. Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, wie krijgt dan dat geld, hè? De wat? Wat staat er aan bij jou op de achtergrond, Trace? Dat is geen radio. Dat is of een televisie of een computer. Waar je nog via luistert. Ja, dat klopt. moet ik die even uitzetten. Nou, eigenlijk heeft het voor die paar seconden dat we nog met elkaar praten, niet zoveel zin meer. Oh. Maar um, het was op zich hadden we aan het begin van. Ik zit even te kijken, want ik kan het zo snel niet terugvinden. Maar we hebben die vraag gehad. En er zijn dus mensen die het antwoord weten. En ik had het kunnen onthouden als ik een geheugen tot mijn beschikking had gehad. Ja. Maar dat heb ik dus niet. Dus 0800-1121. Ik doe mijn best, Trace. Ja, ik zou het graag willen horen. Oké, okay. nu, nu moet je even stil zijn, want dan kan ik mezelf op de achtergrond horen zeggen... dag. Daag! Daag. <laughs> Nee, ik hoorde niet mezelf dag zeggen, maar wel de man van Trace. 0800 1121. Uh, Theo, Dat ben ik. Dat weet ik niet. Het hoeft ja, ook dat hoef je niet te ja, bewijzen. dat ben ik. Ja. Maar ja, als je nee. een beetje overtuigend kunt doen, alsof is het ook goed. Oh, Oké. Okay. Nou, ja. Doe ik net alsof. Ja. Okay. <laughs> dat zeg, maakt uh, het helemaal niet uit. Maar eh, ik had ja. even een vraagje, want ik, ik zit oh. daar al een paar maanden mee. Ja. Um, ik luister regelmatig uh, via mijn schoteltje ja. naar uh, Radio 1. Ja. En die kon ik een tijdje geleden, een paar maanden geleden, heel goed ontvangen. Ja. En, en opeens is die afgelopen. En dan vroeg ik me af: is, bestaan die uitzendingen niet meer via de Astra satelliet? Ik heb het op internet proberen te vinden, maar ik kon er niks over vinden. Of zijn ze gewoon in het kader van de algemene neergang... van de leuke dingen in de wereld kapot gemaakt? Ja, of, dat zou het zijn. Ja. Of, of, of ligt het aan mij? Maar ik, ik kan ze dus niet meer ontvangen via de Radio 1. Kan ik niet meer ontvangen via de Astra-satelliet. En ik dacht misschien heeft het iets ook te maken met. vorige week toen hadden jullie een vraag van. waarom luistert niemand in Zuid-Afrika meer? Ja, iets in die orde. nou, waarom luistert er niemand meer? Nou, ja. Het was meer waarom ja, waarom belt er niemand uh, vanuit ja. Zuid-Afrika? Toen, toen was dacht ons... ik ook van, ja, is dat misschien omdat ik ook niet meer... Toevallig ben ik nou even in Nederland, ja. dus nou kan ik even bellen. Ja. Maar uh, ik hoorde dus uh, ook uh, Radio 1 niet meer in, in Portugal. Dat is ook wat. Dat... Ja, dus ik aan. zie straks mijn luistercijfers kelderen... omdat ik in Portugal niet meer te bereiken ben. Nou, in, misschien in vele andere landen ja, niet meer. Dat, dus... dat vroeg ik me dus af. Want ik vind het zonde als die dat naar beneden gaat. Oh, want ja. Ik vind het een heel leuk programma. Ja, ik ook. Maar ik, ik ja, zie. Dat je, ja. Ja. Op, de, op de chat is uh, John die vraagt: staat de schotel wel goed gericht? Ja, is, is er niet raar, een mail tegen je schotel? BVN krijg ik heel goed. BVN krijg ik keihard. Kijk, nou, dat is belangrijk. Hm. Dus dat, dat, daar ligt het niet aan. Ik, nee. had, hem vroeger, oh, ik had hem vroeger wel. Want ja. op een gegeven moment was het afgelopen. Ja. Dus het ligt niet aan mijn schotels, het ligt niet aan de richting. Het ligt gewoon aan, er is of uh, geen geld meer om ja, dat, dat door te sturen naar de Astra. Ja, dat zal en het zijn. Dat, en dat lijkt me wel, want uh, er wordt overal op bezuinigd... als het maar iets met cultuur te maken heeft. Dus uh, dan moet Radio 1 zeker weg, want dat ja, is veel te heel cultureel, ja. Ja, de, nou, en dan denk ik ook, ja... Waar gaan we heen? Ja, waar moet het naartoe, inderdaad. Ja. Dus er dus zijn op een gegeven moment wel grenzen. Nee, uh, en wanneer, voor deze regering niet. Nou, deze regering heeft geen enkel grens. Wanneer Alles wordt kapot. Het, wat, nou, wanneer was het, Theo? Wat? Nou, dat dat jij niet meer Ja. Dat laatste heb ik hem denk ik een half jaar geleden gehoord. Half jaar, jaar al, ja. Ja. Okay. ja, ik zit er echt naar te verlangen, maar oh. goed. Als iemand dat even kan beantwoorden, ja, dan moet het niet iemand zijn die eigenlijk uh, dan via de satelliet zou luisteren vannacht. Maar als er nog iemand is die. Oh, dat... nou, als iemand via de satellieten, Astra-satellieten. dan hoort, moet hij even okay. bellen hoe die dat doet. Dan moet hij mij even bellen. Ja. ja. <laughs> maar, uh, nou, laat hem mij bellen. Dat, ik denk, dat denk niet dat het aan van. mij ligt hoor, want ik, ik, ik, ik ben redelijk handig met computers en met satellieten en, en, en ontvangers en soort dingen korte golven en ik dingen. Ja, dat niet, dacht wel. ik al. Ja. Oh, dat ik Ja, al. ik hoorde ja. het er al een beetje doorheen, maar ik zeg 0801121. Ik doe mijn best. Ja, ik heb dat gebeld, maar... <laughs> Ja, okay. maar er moet ook iemand bellen die het antwoord weet, want ik kan je niet ja, helpen. Ja, zou leuk zijn. Zou ja. heel leuk zijn. Ja. En misschien is het antwoord op Afrika uh, van vorige week. Zuid-Afrika. Oké. Okay. Dag Theo. Als het dus ja. hey. Prettere, goede uitzending ja. en uh, volgende week luister ik weer. Oké. Oké. Dag. And Flights. I blame you for the moonlit nights When I wonder why Are the still dry? Don't blame me, sleeping the satellite Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race The reason we chase is a lost in road. Jasmine Archer en Sleeping Satellite... naar aanleiding van de vraag van zojuist van Theo... over de Astra-satelliet die opeens Radio 1 niet meer doorgeeft. Eigenlijk al een half jaar niet. Als iemand daar meer ervaring mee heeft, weet hoe het komt... en vooral voor Theo, hoe die het op kan lossen... want die kan in Portugal dus niet meer naar uh, mij en mijn collega's luisteren. 0800 1121. En eerder kregen we de vraag van, uh, eens even kijken, Guido... Die, um, uh, die vroeg namelijk waarom er in het nieuws... niet alleen de quotes uh, te horen zijn, maar ook de vertalingen. Of eigenlijk, waarom dan ook nog eens een keertje de quotes... Nou ja, dat heb ik geprobeerd me in, in te leven... maar Anouk Thijs, onze nieuwslezeres op Radio 1 van vannacht... die weet het natuurlijk precies en die was zo vriendelijk... om eventjes haar computer in de steek te laten en aan te schrijven. Ja. Dank je wel, Anouk. Ja hoor. Want eigenlijk, eigenlijk was de clue van... stel, je hoort een quote uit bijvoorbeeld de Oekraïne dan vertellen jullie eigenlijk eerst wat er gezegd wordt... en vervolgens hoor je ook nog eens een keer de quote die niemand kan verstaan. Ja. En dat vroeg Guido zich een beetje af, waarom dan nog die quote? Ja, het lijkt een beetje dubbelop natuurlijk... maar het ja. is ook een beetje om de sfeer te creëren. Dus het is fijner om te horen van iemand die er zelf bij is geweest... met de emoties die erbij horen... Dan dat je het alleen maar van de nieuwslezers hoort. Want dan wordt het zo saai. Dus radio, dus we proberen wat levendiger te maken. Dus wat ik zei, het inkleuren van de kleurplaat, was helemaal nog zo gek niet gevonden. Nee, ik vind nee, dat het prettig is om even wel goed te omschreven. Nou, ja. hartstikke fijn. Nou, dan mag je weer aan het werk. Dan horen we jou straks om drie uur. Ja, weer. ben ik er weer. <laughs> Dankjewel, je Anouk. Fijne uitzending. Ja, dat komt wel goed. 0800 1121 met vragen en antwoorden. He, wat handig hè, dat iemand eventjes met verstand van zaken zo in de buurt is. Uh, meneer Hofman, goeienacht. Uh, Astrid, een hey, vriendelijk goedemorgen. Vriendelijk goedemorgen, meneer Hofman. Goedemorgen. Nou, zeg het eens. Uh, in Groningen zeggen wij uh, krentjebrei. Gewoon de hele tijd of uh, met een bepaalde aanleiding? Uh, nee, dat is een toetje toe. Oh. En in, in de Nederlanders die zeggen uh, watergruwel. Oh ja. Nou ja, dat, uh, dat, dat zeggen we niet. Uh, Wij uh, zeggen dat niet heel vaak. Uh, Na nou watergruwel, uh, krentjebrei. En het is nergens meer te krijgen. Mijn vraag is: hoe maak je dit? Oh jee. U wilt het recept voor krentjebrei? Ik ben ben asperge astrip. Oh. Ja, de, dan, dan moet je. Nou weet dat, je het weer. Ja, maar dit is ook heel onhandig. De ene keer noem je je Ben Asperge en de andere oh. keer noem je meneer Hofman. En dat moet ik allemaal maar ja, onthouden. Ja, nee, nee, sorry, maar dat, dat is bij deze. Maar ik had, weer, zodra het over recepten ging, had ik natuurlijk een oh. uh, waarschuwingsbelletje moeten horen. Hier. Nou weet ja. je wel, uh, het belletje is gerenkeld. Maar in Groningen noemen ze het krentjebrei Ja. Uh, uh, in Nederland noemen ze het water-gruwel. Uh, ja. uh, het is bijna. Nou, ik dacht: ik neem de benefit of the doubt. Want heel enkel kom je het nog eens een keer tegen. En ik zou graag willen weten: hoe maak je dit? Maar, eventjes, meneer Ben Asperger-Hofman, uh, me, meestal bel jij al, omdat je voor iemand iets moet koken. Dus is er nu iemand die om kreentjebrei ja, gevraagd ja, is? Ja, ik heb een hospita gevonden van 82. Ja. <laughs> ja ik ben weer uh, het lul. Oh. En ze weten het zelf niet. Dus ik denk, ik bel jou. Ja. Nou ja, dat is altijd de beste manier. Krentjebrei, het recept 0800. Een gruwel op krentjebrei. Ja. Hoe maak je dat? Klaar. 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Bijna uitzending, meisje. Doe doe doe doe. -do -do. ja. Dag. <lacht> Goed. Uh, Jacqueline. Hey, hallo. hallo. Dag, Dag Jacqueline. Nou, leuk om jou nou eens de lijn te hebben, want ik ben een trouwe luisteraar. Dus... Nou, dit kan voorlopig, als mensen dat zeggen, dan loopt het meestal volledig uit de hand. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Goh, het is nu nog leuk. Ja, precies. Ja. Nou, Ik heb een hele concrete vraag. En ik ja. zou zo graag in jippe-janneke-taal willen horen wat nou het verschil is. Ik zit oh, met een vraag en daar ben ik al een tijdje mee bezig. Wat is nou het verschil tussen het weigeren van een erfenis of het verwerpen... Van een erfenis of het beneficiair, wel ja, geef me het woord, maar zo heet dat: het, het beneficiair weigeren van een erfenis. Wat is nou het verschil? Dat zou ik graag willen horen, want ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit met, met, met internet, ik kom er niet uit met notaris, telefoon en allemaal dat soort dingen. Dus ik zou het leuk vinden om te horen dat mij dat uitgelegd Sorry, uitgelegd wordt in jip en taal. Want jij twijfelt of je een erfenis moet weigeren... of dat precies. je een beneficiair moet ja. weigeren. Ja, precies. Ja. Je kunt hem ook gewoon aannemen. Wat hoor je? Wat je, zeg je? Je kunt hem ook gewoon aannemen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee. nee, juist niet. En, en dan geef je het aan de kattenboot of zo? Nee, er is geen erfenis nou. Een herboel schuldig. Oh, oh, dus je wilt beneficiair de schulden weigeren. Ja, de erfenis weigeren. Oh, dat dus. lijkt me verstandig. Ja, je, ja, ja. ja. Het, er gaat weer een wereld voor me open, hè? Want je, de, het kan dus gebeuren dat iemand uh, overlijdt met schulden en dat dan de, de nabestaanden met die schulden opgezadeld zitten. Ja, precies. Ja. Dat wist ik niet. Nee, dat, dat kan allemaal, hè? Ja. Maar wie is er overleden dan, Jacqueline? Nou. <lacht> Nog niemand? Nog, nog niet, maar oh. het, het zit eraan te komen. Ja. Oh jeetje. Hè. Ja, ja, ja. En zijn er dan veel familieleden die uh, met elkaar opdraaien of ben jij de enige? Nee, nee, nee. Nee, met twee zussen. Oh jeetje. Ja. Het is een erfenis weigeren in het geval van... Dat betekent dus dat je ja. alles weigert, maar dan kan je ook niks meer doen, hè, thuis... Maar als je het benvertier weigert, tenminste zo heb ik het begrepen tot nu toe... Ja. dan kan je nog wat persoonlijke spullen halen oh. en dat soort dingen. Maar wat nou precies het verschil is en wat de gevolgen daarvan zijn... dat, is, dat wordt mij gewoon niet duidelijk. Nee. Nee. Maar stel dat iemand wel, stel iemand overlijdt en heeft op dat moment nog 100 euro... eventjes voor het gemak hoor... Ja, dan, ja. dan zou je dus zeggen, nee, die 100 euro hoef ik niet... Uh, en mm. dan, uh, dan zou die 100 euro verdeeld worden onder jouw zussen. Denk ik zo. Maar ik weet niet hoor. Ik zit een beetje met je mee te illustreren. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar misschien dat als je het dan beneficiair weigert. wat beneficiair klinkt als. Goede doel, benefiet, die richting. Ja, dan kan je nog, dan kan je nog wat rommelen, hè? om het maar zo even te zeggen. Maar dan, ja. gaat, dan, dan in dat geval gaat jouw tientje naar de poezenboot of een andere uh, goede ja, organisatie. Ja, nou, dat, goed, dat is goed. Ja, ja want het is ja. dus nog een stapje ingewikkelder. Want het is, er is geen 100 euro, maar er is, er is een schuld. Oh, ja, ja. Ja. En, ja. Maar is het dan niet zo dat als jij hem weigert... dat dan vervolgens jouw zussen met z'n tweeën jouw deel moeten betalen... En als je, als ik, de, als je nee. het beneficiair weigert dat de poezenboot jouw deel moet betalen. Mm. Nee, dat zou raar zijn. Ja, ja. Nou, ja dan, nou goed, dat, dat, dat is mij dus niet duidelijk. Wat, nee. wat precies nou het verschil is. Hè? Wat, wat, wat voor keus moet je nou maken daarin? Ja. Hè? Van, moet je nou echt alles weigeren? Of moet je zeggen van nou oké, okay, we willen daar nog een beetje in mee kunnen denken, zeg maar. Hè? Ja. En als je het weigert, dan, dan betekent het dus ook dat je gewoon uh, niks meer te zeggen hebt. En dan gaat alle schuld aan een schuldeiger. En dat vind ik ook op zich logisch. Maar oh, ja. dan kan je ook niks meer persoonlijk doen. Dan wordt, wordt je huis vergrendeld. Tenminste is ook begrepen. Huh? Dus dan, dan kan je ook helemaal niks meer. En ik vraag me dus af of ik dat goed begrepen heb. En daar kom ik gewoon niet goed uit. Nee, nou ik vind het ook wel een handige waarschuwing persoonlijk. Ja, ja. Ik heb er ja. nog nooit over nagedacht. Ja, ja, dat is ja dan... goed als je niet mee te maken hebt. Hoeft dat dat nee, niet dan is het weer een gelukkige zaak. Maar ja, je, je weet nooit natuurlijk. Nee, maar nee, het is sowieso handig om dat soort dingen na te denken. Maar... Precies. Nou, ik, ik was echt benieuwd of iemand nou dat in Jippe-Janneke taal... Ja, aan mij kan uitleggen. Dat zou fijn nou zijn. Dat ja. 800 Ik ga mijn best doen. Oké, okay, dankjewel. Viel het mee of tegen, Jacqueline? Hoi, hi. Oh, doeg. <laughs> Dat is ook een manier om geen antwoord te geven. Ja, Jeffrey. Goedemorgen, Jij, Jij, Asse, Jij Asse. weet nu al gewoon het verhaal over het beneficiaire... Of het ding is, of het... Ja, maar ik heb ook drie antwoorden. Ja, Dat nou, ga je gang. Het eerste antwoord is over Radio 1 op de Assen-satelliet. Ja. Het is niet zo, als je beluistert naar de publieke radio... en kijken naar de publieke tv van Nederland... dan moet je een abonnement afsluiten bij het provider... voor de hele kanaal digitaal. Hmm. Dan moet je een speciale abonnement afsluiten. En ook een smartcard hebben om dus dat signaal te kunnen ontcijferen. Dus antwoord 1. Ja. Antwoord 2. Oh, maar mag ik heel even? Want ik krijg, ik krijg ondertussen mailtjes onder andere van uh, ingenieur H.J. Lambert. Hmm. Of uh, uh, ingenieur H.J. Lambert. Dat kan ook. Uh, Nederland 1 via Astra-satelliet werkt als een speer. Ja, Nederland 1. Maar we hebben het over Radio 1. Oh, maar hij zei, ik neem dit sprankelende programma wekelijks op... via de satellietontvanger. Waarschijnlijk moet uw beller de frequentie veranderen... want die veranderen regelmatig tegenwoordig. Ik wil toevallen van het kanaal digitaal schuift, altijd bij het kanaal van de ene dag zit op die frequentie. Dus dat kan ook niet zijn ja. dat dus ze hebben geschoold Maar het, het zijn dus overwegend, dus de publieke omroep, dus jouw werkgever. Ja. Om de mensen laten betalen voor ontvangst van Nederlandse publieke programma's. Huh. Maar voor de commerciële cellen dus moest je dat al doen. Maar nu oh. wordt het op, op het nieuwjaar. Op het, uh, moet je ook een kaart hebben om dus dat te kunnen zien. Want moeten dus een abonnement afsluiten. Wat een gedoe zeg! Ja, en antwoord twee is over de watergubel. Hmm. Watergubel maak je met sap van rood fruit. Wat? Je... Sap van wat? Rood fruit. Ro sap van rood fruit, ja. Met krenten, rozijnen, sinaasappelschil, kaneel en vanille. Oh. Dan moet je, laten, dan moet je laten zullen, dat die kruiden erin trekken. Dan krijg je een soort uh, pittig mengsel. Maar moet daar ook niet van gort of zo bij in? Of... Uh... Uh, het kan, maar is dat wordt een beetje te dik. Dus het moet een beetje vloeibaar zijn, net als oh. een beetje waterig. Daarmee heet het ook watergerond, dat het waterig is... Oh ja, dat klinkt verwendigd. vrij logisch. Ja. En als het antwoord nummer drie is over die erfenis. Ja. In principe, als iemand overlijdt, dan heb je dus twee mogelijkheden. Je kan door of zuiver aanvaard wil zeggen dat je het aanneemt. Hmm. Je kan het verwerpen dat je het definitief niet aanneemt of beneficieel wil zeggen... Je, je krijgt dan, als je beneficiair aanvaardt bij de rechtbank... krijg je drie maanden de tijd om onderzoek te doen... naar of het dus voordelig is om je er, die erfenis te aanvaarden. Maar het is als iemand overlijdt, ook als je het beneficiër aanvaarden... dus met een onderzoek naar de schulden... als je iets meeneemt uit het huis van de overledene... of je, neemt, je hebt iets in bezit... Hmm. dat wordt je gezien als erfgenaam, Als je het hebt aanvaard, Dus als iemand overlijdt, nergens aan zitten, niks meenemen. Want als je dus... Uh, als iemand dat weet, dan gaat de rechter vanuit. Je hebt dus spullen meegenomen van de over. Je bent dus een, erf, een zuivere erfgenaam. Oké, oh, okay. dus je kunt niet zeggen van nou, ik neem in ieder geval dat, uh, dat dolfijnenbeeldje neem ik mee. Maar de, en dan weiger ik. Dat kan niet. Ik had oh. het Je de wet kunt zo nog de last krijgt krijgen fraude of zoiets. Oké, okay. nou dankjewel, Jeffrey. En succes met het programma en de groetjes. Oké dag. Oké, okay, dit doei. doei. doei. JW Kuiper, goeienacht. Ja, dus een beetje het gras van mijn voeten al weg. Goedenavond. Oh. Ja, Jeffrey die was. Goeie er... nacht sorry. Een goede, wat je me wil. Maar die was inderdaad. Jeffrey was er vroeg bij. Maar. Ja, ja, ja, ja het leeft blijkbaar nog. Maar, maar je... ja, klopt ja. inderdaad. Uh, beneficiaire, het is geen beneficiëre verwerping, maar beneficiëre ervaring. Ah, kijk. En dat, ja, de Nederlandse vertaling is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Oh wacht even. En dan zeg je dus... Wacht, even, wacht, wacht wacht, alleen... wacht, wacht, wacht, wacht. Aanvaarding... Oh, oh, ja, onder ja. voorrecht van boedelbeschrijving. Onder voorrecht van boedel... Dus dan, heb je, dan aanvaard je dat... en dan heb je het voorrecht dat je eerst de boedel kunt gaan beschrijven. Ja, dat nou, het is eigenlijk de, de Nederlandse vertaling van beneficiaire aanvaarding. Ja. Het komt erop neer dat je een natuurschap dan eigenlijk alleen aanvaardt als hetzelfde positief is. Ja. Dus als uh, het, het saldo van de schap negatief is, dan aanvaard je het niet. Uh, blijkt er nadat alle schulden betaald zijn nog wat over te zijn? Nou ja, dan accepteer je dat dus. Maar dan, er is dus niet een constructie waarin je niet de schulden hoeft te betalen, maar wel het beeldje mee naar huis kunt nemen. Nee, nee, nee. Hou? Nee. Oh. nee. Dat lukt niet. Maar goed, dat dolfijnenbeeldje... ja, de schuldeisers zullen dat... in principe ook niet in de kast willen hebben. Dus er zal een keer een veiling komen. Oh, ja. En dan kun je natuurlijk altijd op zo'n veiling nog kopen. Poeh, ja. Dus even een maar, stukje organisatie. Wat, wat meneer me zei, dat is inderdaad wel heel verstandig. Ja. Niets uit het, nee. het nalatenschap toe-eigenen... want dan word je geacht aanvaard te hebben, ja, volledig. Maar wie weet en dan dat dan? Te... Wat? En wie weet ja. dat dan? Die, die, die schuldeisers die zeggen toch niet... hé, hey, er stond hier een dolfijnenbeeldje... Uh, nee. Maar als, nee. het is een groot risico, wil je zeggen. Uh, nou ja, goed, als er dus ooit iemand achterkomt... Ja. en dat kan dus nooit zo'n jaloerse overbuurman zijn... die ja. met iets weg ziet lopen... Ja. en uh, die gaat het doorgeven... dan word je dus gevaard te hebben. En dan ben je dus ook voor de hele schuld aansprakelijk. Oh ja. En dat dan kun je ook niet meer zeggen, ja, maar dat wist ik niet, want het is op Radio 1 dat geweest. Dan is het nadeel dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Oh ja, elke Nederlander hoort de wet te kennen, ja. <laughs> ja, ja. Ik, ik heb er zelf ooit eens een keer een jaar of wat voor gestudeerd, maar iedere Nederlander kent het blijkbaar. Dat ja, dat ik heel nou, ik zou het knap vinden, maar goed. Nou, maar goed, in geval van overlijden zou ik dus zeggen, onmiddellijk uh, contact opnemen met de notaris. Ja, want, uh, want daar heb jij voor beschrijven... gestudeerd. Nou ja, ja, jaren geleden hoor. Inmiddels ja. ga ik achter een camera en, en oh. edit ik wat. En dat vind ik veel leuker. Oh, wat grappig. Ja. ja, dat is wat ja, ja. ja. Maar mag je maar nog, dan, één keer, mag nog één keer die vertaling van de benefi bene beneficiëren. Beneficiaire aanvaarding. Ja, dat is. En, en nogmaals, het is geen beneficiëre verwerping, maar nee. een beneficiëre aanvaarding. Ja. Dat is aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voorrecht van. Dat past niet op mijn. Doe het toch op een computer, dan past het altijd. Ja, maar dan... dan ja. Ten eerste gaan mensen dan mopperen dat ik de hele tijd zit te tikken. En ten tweede heb ik natuurlijk. dit belangrijke boek altijd bij me, ook als de computer het niet doet. Dus, ja, dat is waar. Ja, dus als overhoog, ik over zes ja. weken terug wil zoeken, dan kan ik het niet vinden, maar het idee was leuk. Nou, de... nou ja, voor het geval de stroom nog weer eens uitvalt... Want dat schijnt bij jullie ook nog wel eens te gebeuren op Mediapark. Nou, ik weet dan niet, ik heb daar niks over gehoord. gehoord. <laughs> ik, ik, was, ik zag het toevallig live, ik heb me gek gelacht. Ja, dan gebeurt er nog eens wat. En maar ja, ja, respect ik... over van Jack van Gelder, die dat, je merkte er niks van. Weet weet is is. Het, het nou? ik vond het een raar verhaal, want de camera's deden het wel, maar het licht niet. Ja, ja, dat heb ik ook niet helemaal begrepen. En ik, iedereen doet er heel druk over, terwijl ik zit hier al jarenlang... met kaarslicht in het donker te presenteren en daar hoor je niemand over. Ja, ja, ja. het ziet er ook heel gezellig uit hoor op de webcam. Dat oh, gelukkig. Al. Nou, dat is dan ja. mooi. Zeg, hartelijk dank hè, voor de aanvaarding onder, voor, onder het voorrecht van boedelbeschrijving. van boedelbeschrijving. Boedelbeschrijving is dus inderdaad ja, gewoon een staat van baten en lasten. En wat, is er? wat zijn de schulden? Tuurlijk, zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het uiteindelijk. Zeg namens uh, Jacqueline, oh. hartelijk dank. Ja, en nog een hele prettige uh, uitzending verder. Ik blijf nog even luisteren. Nou, een prettige uitzending dan. En een goede terugreis uh, naar jouw hometown. Ja, dat, daar ga ik ook op hopen. Dank je wel, ja, hè? Doe <laughs> voorzichtig met de mist. Ook nog. Dag. Jo, dag. 0800 1121. Gezien Reinders. Ja. Hallo. Dag. Met Gezien Reinders, ja. Dag. Ik had het uh, recept van Watergewurw, want die meneer die riep wat uit de losse pols. Maar als je dat wil koken, heb je daar natuurlijk weinig aan. Dan kan die meneer nog niet vooruit. En ik maak het nog. Echt waar? Water, Waarom? Want ja. het schijnt heel vies te zijn, zie ik zo. Ja, Helemaal niet. Oh, nee, ja, als jij pak, het maakt, nee, uit een pak is het smerig. <laughs> ja, vleespoelen. Het is echt heel vies. Maar zelfgemaakt, vies. Maar dat snap ik niet. Ja, maar want zelfgemaakt, wat doe je dan anders dan de mensen die nou, het in een parken? Nou, bijvoorbeeld geen verdikkings- en geen conserveringsmiddelen. En oh, dat soort ja. dingen. Die proef je echt heel erg. Ja. En dat is gewoon, dat is naar. En als je het ja. zelf maakt. Ik doe het zomers nog uh, als toetje. En uh, ja, als ik nog heb staan, zeggen mensen, Hè, wat is dat ook alweer. Dan denken, oh ja, lekker, lekker. Dus dan... Uh, Gaan we het ook nog wel eens in de loop van de avond haal ik er nog even uit de koelkast. Komt de watergruwel weer uit de kast. Komt de watergruwel tevoorschijn, ja. ja. Dus, uh, maar uh, misschien ook wel, want die meneer zei krentjebrei, mijn oma was Gronings... dus mijn moeder heeft ook uh, zo leren koken, dus ik dus ook. Dus misschien is het daarom wel dat bijna niemand het kent... want mijn roots zijn dan ver weg ook Gronings. Dat, uh, ik heb het buiten Groningen, hoor ik het ook nooit... Maar, maar gezien ga je nu het recept voordragen. Ja. Maar dan wacht ja. even, hoor, want dan, dan vraag ik even, ik heb Martijn vannacht, die doet de regie. Maar die heeft een hele mooie stem. Als die, dan, dan doen we even een jingle voor je. Ah. Dus dan, dan moet Martijn even hier komen. Martijn je moet even. Martijn schrikt zich weer. aan dan moet je daar, die, die. En dan, en dan doe ik. Toem, toem, toem, toem, toem, toem. En dan doe jij koken met gezien. Ja, hè? Ja, en dan, okay. en dan gezien, dan doe jij daarna doe jij het ja. recept. Ja? Is goed. Is en uh, dan, uh, moment hoor, Joop van de techniek. Joop, mag dan op het moment dat ik toen te doen doen, mag dan Martijn <lacht> een beetje galm als hij zegt koken met gezien. Oh, ik heb, oh, ik zie Joop schrikken, want hij is vergeten Schreepen de galm weg. mee te nemen. <lacht> hij zit nog in zijn koffer. Dan moet hij dat even de galm. Wel beldig, hè? Ja, precies. Dat gaat even duren, want de galm die zit in de koffer van Joop. En Joop heeft de koffer wel, maar het sleuteltje zit in zijn jaszak. En dat, zijn jas ligt nog in de auto. Dus dan moet hij even naar de auto lopen. En dan moet hij eerst de sleutels van zijn auto hebben. En die zitten dan weer niet in zijn jaszak, maar in zijn tas. Dat was die... zonder galm dan. Ja, nee, zonder galm? <laughs> Serieus? Gaan ja, koken met gezin. Hangen, zonder galm. Ja, ik weet het niet hoor, wacht even. Want, want Joop, we kunnen op het moment even niks... want Joop is dus nu naar zijn auto om het sleuteltje van de koffer te halen... waar de galm in zit. Dus, dat, dus nee, maar goed. Maar, oh, daar is hij. Hij heeft het koffertje nu, het sleuteltje. Daar komt het uit, de galm komt er nu uit. De galm zit nu nou. ook, er gaat, er gaat geschakeld. Hij schakelt de galm nu op de uitzending. Nee, nee, nu nog niet. Nee, nu nog niet. Pas als ik tum tum <totstuk> <totstuk> Goed, Moet ik alles uitleggen. Nee. Gezien, ben je zover? Ja hoor. Ja, uh, uh, uh, geluid zover. Iedereen, iedereen is klaar, hè? Ja. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. <totstuk> Koken met gezien. Het recept van watergubel. Kook in een liter water... 100 gram gort. Met een stukje pijpkneel... Of met wat citroenschil. Moet je iets langer doen dan uh, de kooktijd op het uh, pak staat. Want dan is het dus echt goed gaar. Kook het laatste kwartier 150 gram krenten en rozijnen mee. Als dat gebeurd is, voeg je 3 dl bestzak toe en 100 gram suiker. Dat is alles. En dan uh, eet je het warm of koud. -tum, tum tum tum tum tum tum tum Koken met gezien. Dank je wel gezien. Dag! Fijne avond verder. Ja, hetzelfde. Joep, <laughs> Doei! van Junior Walker was dat en daarvoor de kookrubriek van gezien Reinders 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen... en natuurlijk ook met je antwoorden. Paul, goeienacht. Goeiemorgen, Astrid. Hallo. Hallo. hi. We zijn er weer. Hey, gelukkig maar. Alles goed? Nou, nou, ja, weet je, ik zal je even wat vertellen. Dat vond oh. ik wel grappig. Het is oh. even een aansluiting op week. Ja. Vrede week was iemand die zei dat KPN soms overbelast is, waardoor je inderdaad niet meer rijkbaar bent. Nee, niet overbelast. KPN schijnt, maar het is een complottheorie die ik nog nooit bevestigd heb gekregen. Maar het schijnt dat KPN ik... gewoon de ontvangst terugschroeft s'nachts. Ja, dus. Die denken, die bekijk bevestigd... het maar met je 0800-1121. Uh, uh, ja, de mensen die KPN hebben, die kunnen jou even niet bellen. Wat schandalig is. Maar, ik zal je wel vertellen, ik heb ze ja. vorige week opgebeld. Echt? Ik heb ze. Ik heb ze een uur aan de lijn gehad, ze hey. waren me puur, puur, Dat heb ik nou nooit. Maar wat maar zeiden we... ze? Nou ja, hun, ontkennen van, is natuurlijk, niet ontkennen. Ja. Ze zeggen van dat is gewoon niet waar. Nou en dan was het gesprek beëindigd. Ik heb meteen weer 1200 gebeld, weer KPN. Ik heb ze een uur aan de lijn gehad. Nou, ze konden mijn stem niet meer horen. Oh, wat is? Je hebt al alle, alle maar dan ook alle telefonische helpdesk-medewerkers heb je even gesproken. Ja, ja, waren leuke meiden, maar die ja. waren maar spuugzat. Ja, want die hebben dat niet in de telefoonboom staan, hè? Die hebben, hebben zo'n schermpje voor zich. Ja, maar ik zal je wat vertellen. Ja. Weet je wat het is? Hun hebben namelijk jullie nummer ook gebeld. En toen ging het één keer wel. Ja, overdag. Zei, nee, ook s'nachts. Oh. Zal je jullie, jullie Ja, bellen. Je het, gebeld. het zijn niet alle palen, hè? Nee, precies. Hun paal zou wel bij hulp staan. Maar ik vind ja. het belachelijk. Nou, ik vind het ook. Ik vind het echt. En mocht het dus zo zijn, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Mocht het zijn dat je KPN hebt en dat je niet naar 0800 1121 kunt bellen... dan moet je eventjes een brief schrijven, uh, aangetekend versturen. Ja, het kost even wat, maar dan heb je ook wat. Dat je je <lacht> abonnement wil opzeggen, omdat ze niet leveren wat ze beloven. Namelijk telefonische verbinding met je favoriete programma's, nachts ja nee, dat klopt. Want ik kan, kan... Het, ik kan er gewoon niks aan doen. Als het vanaf nee. iemands kant niet lukt om contact te maken. omdat de provider hoe dan ook dat niet voor elkaar kan krijgen. dan kan ik kan het. Ik kan het. Ik heb, we hebben alle knopjes. Joop, die heeft zelfs op het moment dat hij. Uh, de Segalm in zijn koffertje had zitten. heeft hij alle knopjes hier geprobeerd om te zetten. wij kunnen er niks aan doen. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Ja. Maar goed. Wat ik al zeg, uh, na een uur lang heb ik van KPN inderdaad te horen gekregen... dus dat het inderdaad niet aan hun ligt, maar toevallig dat er, er was geen bereik. Nou ja, ik denk, daar. Nee, maar ik krijg er zoveel klachten over. Ja? Ja. Ik krijg alleen maar afwijzingen van KPN. Gek is dat. Ja, vriend, dat geven ze gewoon niet toe, weet je. Wel uh, incasseren en nooit uh, diensten leveren, zoals het hoort. Ja, ik weet het niet hoor. Misschien ik ben dan, ik ben dan ook weer een beetje angstig. Misschien dat zij er ook niks aan kunnen doen. Weet je? Het is ook, nee. We denken ook allemaal maar dat alles kan. We willen foto's mm. versturen en de tekstjes versturen. En iedereen overal maar bellen en met beeld bellen. En dan, ja, en, en dan nog piepen dat onze batterij leeg is. Ja, ja dat doe ik wel We gelijk. willen ook wel een beetje veel. Op. Ja, we zijn echt een Nederlanders. Het liefst in de wintertijd, nog 23 graden en buiten liggen, ter zonne. Ja, nou is dat zo kunnen. Ja. Maar je kunt aan de ja. andere kant uh, voedsel, water, ja. bescherming, ja. liefde... Ja. en ja. kunnen bellen naar 0800 Dat is, is ja. gewoon een bekend lijstje. Nou, die eerste zes die je opgenoemd hebt... daar ja. heb ik verleden in Capia niet gebeld. Alleen voor het al laatste. Nee, maar daar kunnen ze ook niks, nee. uh, kunnen <laughs> ze ook weinig duidelijk. voor je betekenen. Hoor. Nou, liefde ja. misschien, maar dat was het verder. Nou, ze waren ook wel lief voor die meiden, maar ze waren ja. het wel strontzaam. Ja. Maar goed, dat ja. was niet mijn vraag. Mijn vraag was, waarom in Nederland met zoveel dialecten gesproken wordt... terwijl we één Nederland zijn. Waardoor is het ontstaan? Buiten Friesland om dan, want Friesland is een uh, apart uh, do dopie. Ja. Maar, ja. maar is het... Nou, dus de vraag is gewoon van waardoor zijn al die dialecten, ook al is Nederland relatief klein... Ja. waardoor zijn al die verschillende dialecten ontstaan. Oh ja. Dus dat was een beetje mijn vraag. Ja. ja. Dus misschien dat iemand daar antwoord op heeft. 08. Of het, wel, of het ja. wel KPN, je weet maar nooit. We kunnen het natuurlijk gewoon... Wat is het nummer van KPN? Dat we het even vragen. Kijk of ze het daar oh, weten. Ik, ik dacht dat het 1200 was en dan kreeg je een gratis nummer, als ik me niet vergis. Ja, maar ik, kan, ik, ik, heb, ik bel natuurlijk niet mobiel, hè? Dat ik dat heb nog zo'n telefoon met zo'n snoertje eraan dat je niet mee kunt nemen naar de auto. Heb ik laatst nog geprobeerd? Kan niet. Nee, je wil niet, hè? Je... Nee. Het snoer is te kort. Ja, nou ja, ik, op zich de <laughs> auto red ik. Maar op het moment dat ik wegrij, krijg ik echt problemen. Nou, maar je weet ook je mag niet bellen in de auto, want het kost een boete. Oh ja. Kijk. Even kijken, hoor. Uh, ja. Oh, ik kan gewoon hier. 0800... Oh nee, dat, dat, dat is ook met een mobiel? Ja, dat kan ook met een mobiel. Ja, maar ik bel niet mobiel. Nee, dat begrijp ik. Maar Wacht, ken ik probeer het, met... het gewoon. 0800 0105. 05 Ja, precies. <coughs> ik ben wel eens benieuwd. Je weet maar nooit wat je krijgt. Ik heb, ik heb te veel mogelijkheden. KPN, ja, voor ja. het verbeteren van onze dienstverlening... Ja. kan dit gesprek worden opgenomen. Oh. Ja, Uw dus... telefoonnummer is ons niet bekend. Dit ook. Ja. Geeft u alstublieft aan waarvoor u belt: voor KPN <laughs> toets 1, voor telport toets Oh, toets, toets 1, 2, dat kan ik niet. Ik kan, de, mijn telefoonsysteem die kan die toetsjes volgens mij niet aan. Even kijken hoor, dan moet ik sterretje 9 en dan een 1. Ja. U heeft niet ja. ingetoetst. Oh. we proberen oh, het oh. nog een keer. Oh. Het telefoonnummer is ons niet bekend. Nee, dat is het. Geeft u alstublieft aan waarvoor dat. De... is het hele probleem: KM, dat dit telefoonnummer niet bekend telefoon, is bij 2, jullie. Nee, maar mijn telefoonnummer was tweede week ook niet bekend. Nee. Ik beschouw niet eens. Wacht, ik probeer even 0800 0402. U heeft niets ja, dat... ingetoetst. Oh, nee, een keer. Dat, ik kan niet toetsen in het telefoonsysteem. We hebben hier een telefoon met 78. 100... 0800 over vier... Oop. Oh, Welkom nu al beter. Wij <laughs> helpen u graag. Ja, ja. Goedendacht, u spreekt met Jerry van Dijk. Waarom kan ik u helpen? Jerry, hallo, met Astrid Jong van Radio 1 en met Paul spreek je. Met Paul? Ja. En... Van Radio 1, zegt u? Nee, Astrid Jong van Radio 1 en Paul. Ja. Oké, okay, hallo. Hi. Hey Jeffrey, wij vroegen ons even af. Er zijn heel veel mensen die hebben KPN en die kunnen geen 0800-nummer bellen s'nachts. Die kunnen geen 0800-nummer bellen Nee, pas. Dat is mij onbekend. Ik, ik krijg echt enorm veel klachten over. Ik heb er nog niks over vernomen eerlijk gezegd. Maar misschien oh. ook wel omdat wij een 0800-nummer zijn. Dat zou kunnen. Ja, ja. ja. ja ik, ik, uh, dat is mijn theorie. Het nee, is wel heel sterk. Er zijn mensen die al eindeloos proberen te bellen. Nee, ja. maar, maar het, het gerucht heeft mij bereikt hm. dat jullie s'nachts de palen zeg maar een beetje zachter zetten. De palen zachter zetten. Ja, waardoor je zeg maar bepaalde nummers niet meer. Ik, ik begreep het ook niet zo goed, maar dat het. Ja. Ja, tevens mij onbekend, heel eerlijk ja. gezegd. Ja. Dat, dat, ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd sterk hoor, maar ik weet ja. het niet zeker. Nee, maar als nou heel veel mensen de klacht hebben dat ze s'nachts niet een 0800 nummer kunnen, bellen ze kunnen inderdaad jou niet bellen, omdat je ja. achter een 0800... Wat kunnen ze dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ja. We bestaan sinds kort, of nou sinds kort, sinds vorig jaar eigenlijk vrijwel alleen maar uit 0800 nummers. Dus dat... Ja. Wordt snel, Daarmee uh... heb je wel de klachtenstroom opgelost natuurlijk. Uh, ja, nee, dat wel inderdaad. Maar ja, daarentegen krijgen wij s'nachts nog steeds gewoon telefoontjes op dit moment. Dus daarom dat het maar ook... Ja, nee, het is ook niet iedereen. Want ik maar... krijg s'nachts ook nog steeds telefoontjes. En, ja. maar, maar zelden van mensen die met KPM bellen. Dus dat is... De... Ja, ik, zal wel, ik kan er wel even een melding van uitzetten. Maar... Oh, als je dan wil doen? Het, dan kan het in ieder geval onderzocht worden. Als jij een melding uitzet... dan, dan zal ik eventjes uh, van de week onder normale openingstijden... met een normaal kantoor, met een normale... Uh, of eigenlijk niet dat jij niet normaal bent... Nee, nee, nee. nee ik vind jou zelfs redelijk. Ik vind jou zelfs echt enorm normaal. Voor, ja, een helpdesk meedoen. Um, uh, ik vind ook dat je het goed doet. Want ik voel heel, op een of andere manier. Je helpt me echt geen centimeter verder. Maar ik voel me Gelukkig. toch serieus Gelukkig. genomen. Maar Paul heeft nog even een vraag. Nou, ja, nou, maar. Ik kan dezelfde dus Ik heb dus de vorige week. Nee, ik, uh... nee, nee, nee, nee, Paul. Die heb je al gesteld. Maar we gingen de vraag eventjes. Jouw vraag over o, ja. die dialecten. Even aan uh, ja, Jeffrey, uh, in, Jeffrey. inderdaad. Inderdaad, misschien dus weet iemand van KPN het. Waarom er zoveel verschillende dialecten ontstaan zijn... in een kleine kikkerlandje als Nederland? Zoveel dialecten ontstaan zijn in ons ja, kleine kikkerlandje? Ja. In ons landje, waarom? Waarom we spreken we niet allemaal hetzelfde? Ik heb geen flauw idee. Nee, dat begrijp ik ook niet. Nou, als nee. iemand het wel weet, uh, 0800-1121. Uh, Jeffrey, ik, of Jerry, sorry, Jerry. Ja. Ik vind echt... Ik vind dat je... Jij doet niets pastisch als je de radio aan de telefoon krijgt. Dat vind ik echt respect. Het lijkt mij ook onnodig. Nou ja, ik weet het niet. Ik hoop alleen maar dat je er geen problemen mee krijgt. Maar ik dank je hartelijk. Graag gedaan. En Jerry? Ja. Doe je dit fulltime of doe je dit erbij terwijl je studeert? Momenteel fulltime. Echt waar? Ja. En alleen s'nachts of ook overdag? S'nachts en overdag. Echt? Echt waar. En vind je het leuk? Nou... Ik vind het wel prima te doen. <laughs> nou, dan wens ik je veel plezier. Het is twee voor drie. Tot hoe laat mag je? Ik mag tot zeven uur. Oh, dus dat, dat is een uurtje Zo. langer dan ik. Nou, heel veel succes, hè? Ja, nog een fijne ja, dag. dag. Geweest. Ja, Jij ook. Dag. Nou, Paul, wat een leuke helpdesk-medewerker, hè? Ja, dit was een leuke... Ik had alleen maar dames. Ja, we waren ook leuke dames. Dat doen ze, dat nou, doen ze toch iets goed. Nu nog een telefoonverbinding. Ja. ja, nou, oké, okay, maar je ziet, ze hebben allemaal geen antwoord op dat probleem. Nee, dit gaan we ook niet opschieten. Ik ga, het, nee. ik ga het binnenkort een keertje gewoon, zeg maar, als ik een keer echt niks anders te doen heb, ga ik het overdag keurig met een hoofdkantoor en zo proberen. Maar nu ga dat ik op zoek op. naar een antwoord op de vraag waarom we in een klein land als Nederland zoveel verschillende dialecten hebben, goed? Ja, dat doen we Is goed. En Astrid, prettige nacht. Ja, jij ook, hè? Oké, okay, doei doei. Doei doei. Doei. Oh, en denk erom. Als je belt naar 0800-1121... dan kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen. En dan kun je het later terugluisteren via de podcast. En die is weer te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Blijf bellen hè, met vragen en vooral met antwoorden naar 0800-1121. Als het lukt. Met je KPM Nachtzuster. Een programma van Max.